Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie in Drenthe heeft afgelopen nacht na een huiszoeking in Emmen... een draaiboek en een USB-stick laten liggen. In het document stond hoe de huiszoeking precies in zijn werk moest gaan... en wie er moest worden gearresteerd. De inval was onderdeel van een drugsonderzoek. Volgens een agent ontstond er tijdens de huiszoeking commotie. Nadat hij had geholpen om de boel te sussen... heeft hij per ongeluk het draaiboek achtergelaten... Volgens de politie heeft het laten slingeren van de informatie geen gevolgen voor drugsonderzoek. In Polen is de viering van Onafhankelijkheidsdag verstoord... door extreemrechtse betogers die de politie bekogelden. Extreemrechts vindt dat Polen zijn onafhankelijkheid op het spel zet... door de Europese samenwerking. Agenten gebruikten de wapenstok om de demonstranten te verjagen. Ook vorig jaar verliep Onafhankelijkheidsdag in Warschau gewelddadig. Vandaag waren daarom duizenden politieagenten op de been... om rechtse en linkse betogers uit elkaar te houden.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 Dat kraagdier mag sinds deze zomer niet meer met gif worden bestreden, meldt de regionale omroep L1. Doordat de beestjes de wortels van fruitbomen aanvreten, blijft de oogst achter en dat kost miljoenen, zeggen de telers. Vooral in november veroorzaken de woelratten veel schade, doordat ze dan wintervoorraden aanleggen.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. We gaan er een leuk uur van maken, zo gaan we het hebben over de dood. Een schepje aarde erop gooien, dat was vroeger alleen DT de Geestelijke. Uit stof zijn we gemaakt en in stof zult gij wederkeren. Ja, nu is ze allemaal als symbool gegooid met een schepje zand. Wim Kappens schreef de eerste echte Nederlandse geschiedenis van de dood... en hij is hier aan deze zijde. En dat is ook meteen de titel aan deze zijde van de dood. Hartelijk welkom. De kip of het ei, die vraag komen niet omheen. Maar dan niet de vraag welke er eerst was, want dat was namelijk het ei... maar de vraag wat voedzamer is. Een ei of een vers uitgebroed kuiken, dat zo meteen. En we duiken in de gezondheidsbevorderende effecten... van boswandelingen en abstracte schilderijen... Is dat nou wetenschap? Tja, wat is wetenschap eigenlijk? Dat vroegen we in winkelcentrum de Brusselse poort in Maastricht. Maar blijft wat, wat is wetenschap? Wetenschap? Mm, ja, dat is een goede. Ik heb ervan gehoord, maar acht. wetenschap. nee, dat weet ik niet. Is het je, je alles weten? <laughs> ik weet het ook niet. Mijn zoon die studeert, maar misschien heeft hij daar een antwoord op. Mensen genezen, dingen uitvinden voor de toekomst, wetenschap tot de zon niet schijnt. Ja, ik moet naar de camping, ik moet de caravan wegzetten. En als de zon niet schijnt, kan ik hem nu wegzetten. Maar we gaan beginnen met bacteriebatterijen. In 1800 vond Alessandro Volta de batterij uit. Dat was al een hele prestatie, zou je zeggen. Maar nu blijkt dat er al miljoenen jaren bacteriën zijn... die dat kunstje al lang beheersten. Geochemicus Philip Meijsman kreeg een beurs van anderhalf miljoen euro... om uit te zoeken hoe deze bacterie precies te werk gaat. En hij is hier te gast. Hartelijk welkom. Goedenavond. Waar hebben we het eigenlijk over? Een, een bacterie die meteen ook een, een batterij is. Wat is dat voor iets? Um, het is een heel uh, vreemde bacterie. In de zin dat uh, ze er heel gewoon uitziet. Maar ze doet een heel raar kunstje. Ze, ze splitst een redoxreactie in twee. Dus uh, ze werken samen twee broertjes, twee broertjesbacteriën, waarbij de ene een deel van de job doet en de andere een ander deel van de job. En normaal, elke bacterie doet de job volledig zelf. Wij ook. Uh, dus elk, eigenlijk elk levend organisme gaat voor zijn energievoorziening. Um, je ziet, die is gebaseerd op een redoxreactie. Um, en wij hebben twee stofjes nodig. En, uh, eentje die de elektronen Afgeeft en in die de elektron krijgt. Dus eigenlijk heeft u een heel nieuwe levensvorm bij de kladder? Oh. Ja, misschien wel. Um, uh, in de zin van: uh, het is zeer ongewoon de, de, de, de truc die deze bacteriën doen. Dus uh, de eentje, eentje haalt de elektronen van, van een stofje eraf. Um, en stuurt hij door langs een elektriciteitsdraad... naar zijn broertje, die, die heel ver weg zit... en die, uh, die elektronen accepteert. Daar zijn ding mee doet, dat afgeeft aan een elektron -acceptor. Dus als uh, wij twee bacteriën zouden zijn, dan zouden we zeggen... ik doe het eten, u doet het ademhalen, en samen komen we er wel uit. Ja, dus uh, als je het in, in termen van mensen zou vergelijken... dan zou jij bijvoorbeeld met je broer, jij zit hier, je broer zit in Utrecht... Um, Jij hebt eigenlijk om, om, je cellen aan, om, om de cellen in je lichaam van energie te voorzien, heb je twee dingen nodig. Je moet zuurstof inademen en je moet iets eten. Je moet bijvoorbeeld chocolade eten en de suikers daarvan worden getransporteerd naar de cellen. Um, tot nu toe is het zo dat um, al je cellen, bijvoorbeeld cellen in je vingertop, die hebben suiker nodig. Dus de suiker moet ter plekke afgeleverd worden en de zuurstof moet ook ter plekke afgeleverd worden. En daar kan de cel dan iets mee doen. Dus de twee stofjes moeten ter plekke afgeleverd worden. Dat is ook de reden waarom dat jij zo complex in elkaar zit. Jij bent een, uh, een meercellig uh, organisme. Zijn een olifant of een mens of een, um, is eigenlijk een collectie van cellen die op een intelligente manier samenwerken. Dus ja, u, u reduceert mij nu, en u zelf daarmee ook, tot uiteindelijk een, een hele complexe machine alleen maar gericht op het bij elkaar brengen van een paar stofjes voor een, voor een simpele uh, voor, reactie. Voor je, voor je energie als jij met je vingertop op een knopje wilt drukken, dan heb je, hebben die vingers, die spiercellen in je vingertop hebben energie nodig. En om die energie aan te maken, hebben ze twee dingen nodig. Een elektrondonor en een elektronacceptor. Dus jij hebt net chocolade gegeten bijvoorbeeld. De suikers worden Um, opgenomen in je bloedbaan. Je bloed brengt die suikers, transporteert die suikers naar je vingertop. Daar worden die suikers afgeleverd aan de spiercel. En dat Hetzel, is de, hetzelfde net als de plus en de min in een batterij eigenlijk? Ja, dus de plus en de min is dat je, dat je een elektrondonor hebt, een elektronacceptor, eentje, uh, daar worden de elektronen van afgestript, en die worden doorgegeven aan de, de elektronen, worden van de elektronodoner afgestrept, van de suiker. En die worden doorgegeven in jouw cel in, van je vingertop aan de zuurstof. Een bijzondere bacterie, maar hoe vind je zoiets? Want een bacterie is niet zo heel groot. En er zijn er heel veel verschillende van. Hoe is dat in zijn werk gegaan dat jullie hier achter kwamen? Want als je, als je er niet echt naar op zoek bent, dan zul je het ook moeilijk vinden, lijkt me. Nee, het is ook bij, als bij toeval ontdekt. De, de, het is een eigenlijk een. een Gelukkig toeval, uh, dat is ontdekt door een, een Deense onderzoeksgroep, die um, sedimenten uit de haven van Aarhus, dus eigenlijk heel... Um, uh, normale sedimenten Die was daar onderzoek aan aan het doen Die bracht hij naar het labo En die uh, onderzocht die, oh, de chemische Samenstelling eigenlijk Van het water dat tussen uh, De sedimentkrol zit Dus uh, de chemische samenstelling van het water En ze waren dus op zoek Ze wilden dus iets testen En er was een Japanse uh, collega Een gastmedewerker en ze hadden tegen die gastmedewerker gezegd, zorg dat je uh, elke week heel nauwkeurige metingen doet van de chemische, chemische fingerprint van de chemische samenstelling van dat sediment. Um, nu waren ze een beetje uit het oog verloren, dus die had dat de eerste drie weken gedaan en de eerste vier weken. En dat was normaal de bedoeling dat die, dat het experiment na vier weken zou gedaan zijn. Maar... Ze waren hier een beetje uit het oog verloren en die, die, dat experiment was blijven lopen. En plichtsgetrouw heeft die Japanse medewerker dan ook na vier maanden nog eens een profiel gemaakt. En toen kwam er iets heel vreemd uit. Dus de eerste vier weken was er niks aan de hand, maar na die vier maanden was het heel vreemd. En toen zijn ze, dachten ze van, oh, dit is een uh, toeval, er is iets misgegaan. Nu... Het jaar daarna kwam die Japanse medewerker terug op bezoek. Hebben ze dat experiment nogmaals gedaan? Toen hebben ze gezegd, van, we gaan toch eens kijken of, het, of dat vreemd signaal er terug gaat zijn. En dus nu gingen ze gericht op zoek. En ja, na een paar weken was het vreemde signaal daar. En dat was zo vreemd, ik bedoel, dat ze zijn gaan nadenken van hoe, hoe kunnen we dat hier verklaren? En de enige manier, uiteindelijk bij een soort Eureka moment... Uh, uh, kwamen ze erop neer van, ze moeten iets totaal anders doen. Eerder dan elektronen, acceptoren en donors, uh, bacteriën, die, die twee stofjes, moet er, een bacterie, of moet er iets gebeuren waarbij bovenaan het sediment de half reactie gebeurt. Dus waarbij bovenaan het sediment uh, de, de helft van de reactie gebeurt. En dieper in het sediment, uh, een aantal centimeter dieper... Uh, maar als het echt zo'n nieuwe levensvorm is en als het echt een trucje is dat, dat niemand anders in de natuur verstaat botsten jullie dan ook op ongeloof bij jullie collega's toen jullie zeiden nou volgens mij hebben we een nieuwe levensvorm uh, ja want ik was uh, bedoel toen het, toen het onderzoek werd voorgesteld um, was ik toevallig daar en, en uh, toen de denen hun, hun onderzoek uh, voorstelden en mijn eerste reactie was dit is complete nonsens dit kan niet Um, Heeft u dat ook zo gezegd? Of ik heb ja, het iets, iets diplomatischer gezegd. Maar uh, toen het voorgesteld werd... was er op, een, op, een op een, de jaarlijkse oceanografische conferentie... en is er een heel uh, discussie achteraf ontstaan... van dit, dit gaat in tegen alles wat we kennen. Ik zei ook, bon, nee, ik geloof er niks van. Maar bij ons in het labo, bij ons uh, op het instituut... had ik net toevallig gelijkaardige... Um, sedimentincubaties, een, een gelijkaardig sediment experiment lopende en toen dacht ik van ja, er is niks um, anders aan het sediment in een, in een Deense haven als het sediment in de, de delta in Nederland bedoel de, als ze in, als in Aarhus in de haven zitten, moeten ze ook bij ons in gelijkaardig sediment zitten. Dus hebben we zo'n potje gedaan en de gedetailleerde fingerprint nagegaan en oké, okay, daar was het dus ook bij ons uh, hebben we het toen gevonden. En toen natuurlijk is je, je, je, toen, ja, is je sceptisch. Wat is er hier aan de hand? En dan uh, uh, zijn we samen gaan onderzoeken van... Uh, wat is er hier aan de hand? Hoe doet die bacterie dat? Want als de een de plus is en de ander is een min en ze, en ze wisselen gewoon uh, elektriciteit uit om elkaar in leven te houden, hebben ze dan een kabel tussen zich lopen? Of, of een, zijn of een... Eigenlijk een, het is eigenlijk een filamenteuze bacterie. Dus het is een, een, Wat is dat? Een filament. Dus betekent dat je uh, een cel na cel na cel na cel aan elkaar gekopperd zijn in een, in ser, een serieschakeling eigenlijk. En dus die, uh, als we microscopisch naar het sediment kijken, dan zien we inderdaad hele lange spaghettistrengen van allemaal cellen naast elkaar. Dus een filamenten die, die eigenlijk centimeters lang zijn uh, en die van bovenaan, in, in, uh, in, dus in de zeebodem, van bovenaan aan het oppervlak, uh, centimeters naar beneden lopen. En centimeters in bacterietermen, dat is dus inderdaad tientallen kilometers ja, dus, in mensentermen. Ja, dus als 20, 40 kilometer in mensentermen. Dus de, de, er zit een, eigenlijk een schakeling van een aantal tienduizenden bacteriën aan elkaar. En is, dus... het, is het al gelukt om, om de bacterie op zijn kunstje te betrappen in de vrije natuur? Als die, als die op de zeebodem uh, elektriciteit zit uit te wisselen? Ja, dus, eerste, dus in de eerste stap is er, uh, ging alles, zijn alle experimenten gedaan in het, in het labo. En toen was de vraag van... Is dit gewoon een, een artefact van een, een experiment in het labo? En toen zijn we op zoek gegaan naar... Of dat het kunstje ook in de natuur. En inderdaad, dat is wat we recent gevonden hebben. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want hoe betrap je een bacterie in de vrije natuur op zijn kunstje? Dat lijkt me echt heel ingewikkeld. Omdat hij een heel, uh, een heel karakteristieke voetafdruk nalaat in het, in het sediment. Dus we met uh, een, een hele dunne sensor. En eigenlijk, een, je kan een soort naald... Um, bepalen we de zuurstofconcentratie in het sediment, bepalen we de, de sulfideconcentratie, bepalen we de pH in het sediment. En dat geeft de voetafdruk van wat er gaande is in het sediment. Dus we zijn de afvalstoffen van zijn metabolisme documenteren we eigenlijk uh, als een functie van de diepte. En die voetafdruk, of die chemische voetafdruk, van dit proces is heel apart. Dus als we de chemische voetafdruk hebben... Dan, en als je dan microscopisch kijkt, dan zie je inderdaad die lange filamenteuze bacteriën in het Maar element. moet je dan op een bootje daar naartoe? Of, of moet, je, moet je duiken? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Um, je gaat met een schip varen en je hebt wat je noemt een. een, een, een, een je zet iets op de, op de zeebodem dat een kern neemt. Je neemt die kern aan boord. Dus je neemt eigenlijk een, een, een, een lange kernsediment En die ga je heel nauwkeurig dan analyseren. En daar ga je uh, in kijken wat er gebeurt. Nou is dit misschien voor u als uh, geochemicus heel wonderlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... nou ja, bacteriën doen nou eenmaal rare dingen. En god, we hebben er weer een rare bacterie bij. Heeft het misschien ook uiteindelijk toepassingen voor de mens... Kunnen we de, de stroom van deze bacterie ooit gebruiken? Um, we hebben nu in het labo een opstelling staan waarbij dat we een, uh, een batterij in hetzelfde sediment waar, onze, waar die filamenteuze bacteriën uh, waarbij dat we um, twee elektrodes, eentje die boven liggen in bovenste en eentje onder, en met een lampje eraan, en dat lampje na een tijd, na, na een week of zo dan zie je begint dat lampje te branden dus je kan eigenlijk die, die, uh, in plaats van de elektronen aan elkaar door te geven geven ze ook de elektronen af aan een elektrode, en kan je er eigenlijk ook een batterij mee maken. Dus we hebben op dit moment een, een werkende maar, batterij in ons labo. Die gedreven... Maar we hadden al een batterij. Dus, dus in die zin hebben we er niet veel aan. Want die is in 1800 door Alessandro Volta uitgevonden. Ja, maar uh, er wordt uh, de, de... Eén is, we kunnen Eigenlijk bacteriën inschakelen in batterijen. En dat is een heel belangrijk onderzoeksveld nu, dat noemt microbial fuel cells. Dus waarbij dat je niet een, een echte batterij, zoals in een auto is, is een, is een, is een, een puur chemisch proces. Maar je kan ook um, uh, bacteriën inschakelen om bijvoorbeeld uit afvalwater die stoffen te halen, daar elektronen vanaf te strippen en dan die elektronen door te geven aan een batterij en zo elektriciteit te maken. Dus je kan bacteriën eigenlijk inschakelen in een batterij en dat noem je een microbial fuel cell. Nu Want het we... is voor, misschien wel voor het eerst dat je een, een organisch materiaal hebt dat daadwerkelijk uh, energie kan doorgeven of ja, stroom dat kan Ja, dat, dus, dat is de tweede aspect. En we, we, we kunnen ze gebruiken misschien in, in die microbial fuel cells. En ten tweede die, onze bacteriën, onze bacteriën heeft een truc ontwikkeld om elektriciteit Elektriciteit over lange afstanden, dus centimeters afstanden, door te zenden. En het doorzenden van elektriciteit in biologische materialen, in organische materialen, is heel moeilijk. Het is eigenlijk een soort heilige graal in de materiaalkunde. Maar we hebben nu hier een bacterie die er op een of andere manier een oplossing voor gevonden heeft. Dus een van de volgende stappen in zijn onderzoek is kijken hoe die bacterie dat voor elkaar krijgt. Ik wens u heel veel uh, succes en uh, dank voor uw komst, geochemicus Philip Meisman. Maar uh, blijf even bij ons, want we gaan naar de labyrinth van grote recente wetenschappelijke doorbraken. <t arcane> <tract> <tract> Ik <hazain> <haz heb het: Eureka! <tract> het werkt als volgt: uh, je mag er eentje. Uit de lijst halen, afknallen en je mag er eentje weer uh, invoeren. Uh, het gaat over onderzoeken waarvan wij zeggen, of waarvan onze gasten zeggen... die zijn zo spraakmakend, die horen thuis in de hitparade. Ik zal eerst even noemen wat er uh, tot nu toe in de lijst staat. En dan kan je intussen denken wat er wat jou betreft uh, uit mag. Het pleidooi om de criteria van autisme bij meisjes anders uh, uh, vorm te geven dan bij jongens... die is er al uh, uitgegooid door Luc van Loon. En die bracht zelf het volgende in. kniehoog achter... Niet hoog, achter. Heerlijk actief. Je romp is een beetje voorover. Vier. Drie. Twee. Eén. Gezond leven nu op jonge leeftijd voorkomt dat je later, als je wat ouder bent, minder mobiel wordt. Afvallen en bewegen loont dus echt, maar op termijn. Blijkt uit een net gepubliceerd Amerikaans onderzoek. En dat stond in de New England Journal of Medicine. Wat ook nog een manier om in muizen hersenen te kijken hoe het zich precies allemaal uh, voltrekt. Via kleine lichtpulsjes kan je precies kijken wat uh, het eetgedrag bepaalt van het muisje. En je kunt ook precies kijken waar in het brein alles uh, gebeurt. Een prachtige technologie ingebracht door hersenonderzoeker Roger Adan. Wat er ook nog, eh, broeikasgassen die komen niet allemaal in de atmosfeer terecht... want door de mens geproduceerde gassen worden nog steeds... in grote getalen opgenomen door de natuur. Oceanen en planten nemen nog steeds een enorm deel van ons CO2 op. Het natuurlijke systeem blijkt nog altijd flexibel... stond in een groot Amerikaans onderzoek. Junk-DNA was ook een mooie. 98,5% van ons DNA werd lang getypeerd als rommel... maar dat was ten onrechte, want junk-DNA heeft wel degelijk een belangrijke functie. Er zitten allerlei aan- en uitschakelaars en dimmers van onze genen in. En mijn persoonlijke favoriet niet afschieten, dus het X-deeltje. Ik denk dat we het hebben. Jij agree? Ja. Yeah. En dat werd ontdekt door CERN in Genève afgelopen zomer. Nou, er mag er eentje uit. Uh, ik ga die over afvallen en obesitas eruit gooien. En de reden is een heel onwetenschappelijke. Er is momenteel een hele grote boekenbeurs in België aan de gang. En we worden overstelpt door dieetboeken. En het zit me tot hier. <lacht> ik bedoel, zelfs de, de populair, onze Geert Wilpers. Er is een, een hele populistische, populaire politicus. Bart de Wever, die in België die heel uh, populair is op dit moment, heeft zelf een uh, dieet gevolgd... heeft er ook een boek over geschreven. En vandaar, uh, het is genoeg geweest met de dieetboeken. Oké, okay. nou ja, dat is een goede reden. Weg ermee. Maar wat komt er dan voor in de plaats voor dat uh, bewegen en uh, gezond eten? In de plaats... Um, um, ik, mijn inspiratie kreeg ik door de overwinningsspeech van Barack Obama deze week... Um, uh, tussen de uh, Yes, we can en uh, God bless America's and, and, uh, stond er een aantal, werden er een aantal boodschappen doorgegeven. Um, en één, hij sprak in zijn overwinningsspeech ook één zinnetje uit waarin hij zei van klimaatverandering is er en we moeten er toch iets aan doen. En dat vond ik heel sterk omdat klimaat, uh, klimaatverandering is een heel heikel thema in de Verenigde Staten. Um, uh, ze hebben de beste klimaatwetenschappers, maar ze hebben ook de politici die uh, erin slagen om dat nog altijd te ontkennen anno 2012. Dus vandaar, klimaatonderzoek is... Uh, door de financiële crisis is hij eigenlijk volledig op de achtergrond gedrukt. De, de klimaatconferenties, uh, uh, politiek gezien, is het geen topic meer. Um, ook wetenschappelijk gezien is het nu veel moeilijker. Is, is het niet hot meer? Is het moeilijker om, om uh, funding voor te krijgen? Kortom, klimaatonderzoek. Nog een specifiek klimaatonderzoek? Ja, onlangs is er een, uh, uh, een heel mooi artikel verschenen uh, over het... Uh, Eocene, dat is een periode 55 miljoen jaar geleden, die qua klimaatverandering het beste analogisch is aan de huidige. Dus de klimaatwetenschappers gaan terug in de tijd om te kijken, van, zijn er gelijkaardige dingen ooit gebeurd waarbij de CO2 snel gestegen is, waarbij de temperatuur snel gestegen is. En het uh, uh, begin van het Eocene is zo'n periode. En nu hebben in dit onderzoek hebben ze aangetoond wat de vegetatie is op Antarctica. En hebben ze... Uh, op basis van ook weer sedimentkernen, pollenanalyse, gezien dat op de, op de kust van Antarctica toen een tropisch regenwoud was. Dat was uh, onderzoek van Henk Brinkhuis, onder ja, andere. Ja, onder andere de, de mensen uit Utrecht en de mensen van het NIOS hebben daaraan meegewerkt om die klimaatreconstructie te doen. Uh, ja, er staat ons nogal uh, wat te wachten. Al met al een tropisch regenwoud is op de Zuidpool. Want dan zouden tropische wateren permanent zo'n 40 à 50 graden Celsius zijn. Dus misschien wat warm. Die staat erin. Dank, Filip Meijsman. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over wat voedzamer is. Het kuiken of het ei. Maar we gaan nu praten over kunst als medicijn. Kunst is niet alleen mooi, het werkt ook genezend. Het is bijna een cliché, maar het is nooit onderzocht. Werkt kunst daadwerkelijk helend? En knap je dan aantoonbaar op van het kijken naar een kunstwerk? Afgelopen vrijdag ging in Medisch Centrum Haaglanden een project van start... waarin wetenschappers en kunstenaars de genezende werking van kunst onderzoeken. Vanavond hier te gast twee deelnemers aan het project. Beeldend kunstenaar Frank Kolen en Agnes van den Berg... hoogleraar beleving en waardering van natuur en landschap. Frank Kolen, uh, om met jou te beginnen... Waarom? Nou ja, euh, ik werd ervoor gevraagd. Um, en uh, ik zeg eigenlijk nooit nee. Maar dit was een heel raar project. Uh, dat bedoel je ook? Waarom ik, uh, ik meedoe? Voor... Nooit nee? Nee, eigenlijk, eigenlijk nooit. Nee, nou ja, de laatste. Pas op hoor. <laughs> ja, een drukke agenda. Nee, ik, uh, ik vond het een heel raar interessant pro project. Ik ken het werk van Martijn Eilbrecht uh, goed. Hij is uh, degene die het project uh, in ieder geval voor een heel groot deel uh, uh, bedacht heeft, volgens mij. Um, en ik was geïntrigeerd. Het is een hele rare vraag. Uh, mij werd gevraagd, maak een kunstwerk en maak een placebo kunstwerk. En dat is verschrikkelijk moeilijk eigenlijk om over na te denken. Want en, dat is de manier waarop uh, het onderzocht gaat worden. Aan de ene kant een kunstwerk en dan een groep mensen die, die iets mankeert en naar laten kijken, kijken hoe het met de genezing verloopt. En aan de andere kant een groep die krijgt nepkunst. Ja, ja, ja. er zijn die... een aantal kunstenaars die dan dat, dat kunstwerk en die placebo gemaakt hebben. En er zijn twee groepen. En, uh, ja, uh, ik geloof, die, die mensen moeten elke dag een hele lange vragenlijst invullen. En dan uh, kijken of het werkt of niet. Eigenlijk moet je dan eerst onderzoeken wat kunst precies is. Ja, daar begint het probleem een beetje. Uh, ik denk dat je daar wel iets over zou kunnen zeggen. Uh, wellicht iets als uh, kunst is een beeldende of conceptuele poging om problemen op te lossen... die je zelf hebt veroorzaakt, of iets dergelijks. Oh, dat vind ik waardig, ik moet er even over nadenken. Ja, ja dat, ik heb er zelf heel lang over na. Nee. Je zou het, je zou het op alle manieren kunnen definiëren. Maar dat is wel ja, de plek waar het begint. Wat is, wat is kunst überhaupt? Je kan ervan uitgaan, ik ben kunstenaar, dus ik heb daarvoor gestudeerd. Dus ik weet daar van alles van. Maar het is verschrikkelijk moeilijk om vervolgens een placebo te maken. Omdat het, dat eigenlijk hetgeen is wat je altijd hebt proberen te ontwijken. Zou ik zeggen. Ja. Als kunstenaar probeer je toch echt... Uh, en oprecht vrees ik ook uh, kunst te maken. Hoe ben je te werk gegaan bij het maken van een placebo? Wat heb je gedaan? Uh, kunst is voor mij eigenlijk altijd een soort optelsom van uh, iets wat je probeert, uh, of een, een, een idee, een handeling die daar uh, hopelijk iets mee te maken heeft. En vervolgens gebeurt er iets wat je niet helemaal in de hand hebt. Um, een soort 1-1-3-reactie. Dat is al vrij lastig soms. Ik bedoel, het is niet heel makkelijk om een kunstwerk te maken. Omdat je zelf je, je allerergste criticus bent. Dus dat is verschrikkelijk moeilijk eigenlijk. Uh, en vervolgens moet je dus naast dat kunstwerk, als dat dan lukt... Nou, dat lukt dan, want eh, dat, dat doe je immers. Uh, nog een werk te maken dat er ontzettend veel op lijkt... maar net niet dat ingrediënt heeft waardoor het kunst is. En uh, dat is veel moeilijker eigenlijk nog, dat het maken van een kunstwerk. Ik denk dat een placebo dan 1 en 1 is 2 is bijvoorbeeld. 2,5 wordt het niet. Ik denk 1 en 1 is 2. We gaan eens luisteren um, naar hoe het in zijn werk gaat. In de medisch centrum uh, Haaglanden is een tijdelijk lab opgericht. En onze verslaggever Frederik Melman die um, wierp zich op als proefkonijn. Ik ga zitten in de rolstoel. Zo. Oh. Snoertjes van op de grond hier. En dan uh, kun je je niet-dominante de hand... dus de de uh, die mag je zo op je benen liggen. Mijn linkerhand om het been. De apparatuur aansluiten... Die mag om je middelvinger. Dit is voor je hartslag te meten. Wij testen hier het lichamelijke reactie van mensen op afbeeldingen. Zoals kunst als kitsch als placebo. Wat we onder andere registreren is ademhaling, hartslag, temperatuur. Maar voornamelijk van je handen. En uh, spierspanning. Dus van je lachspieren bij deze. Zo, legt die even hier ja, nog meer kastjes op mijn schoot. Een hele hoop kabeltjes, ja. Nu komen de stickers. En ik krijg nu ook stickers, een soort van elektroden, op mijn hoofd geplakt. Dan gaan we nu de test beginnen. Ja. Yes. Nou, ik word nu in een rolstoel ergens heen geduwd. Ik mag zelf niet lopen. Of dat kan misschien ook niet met deze snoertjes allemaal. De reden dat wij jou eigenlijk in een rolstoel plaatsen... is omdat je in totale ontspanning moet zijn... Want als je natuurlijk bezig bent, bijvoorbeeld lopen, rennen. dan gaat natuurlijk je hartslag omhoog en je ademhaling. En ik word nu voor een soort van kamertje gerold met een rolgordijn ervoor. En die gaat open. Nou, ik kijk nu naar een enorme berg met lege of volle sigarettenpakjes van allerlei merken. Volgende schermpje, ik kijk nu naar een wel heel een schilderij met een dikke gouden lijst van een engel met twee kindjes. Zijn dit Hans en Grietje of zo? Het is heel lelijk. Ja. <laughs> dat was het. Dit was de einde van onze kunstroute. Ja. Een snelle snelle. Korte versie. versie. Ja. Oh, dat was een korte versie. Want ja. we zijn terug bij af. En wat leert mij dit nu? Nou, wat voornamelijk het volgende schilderij effect op jou had, was eigenlijk vooral spierspanning. Jouw, je vond het grappig omdat het zo lelijk was. Uh, bij het lachen ging de hartslag en temperatuur lichtelijk omhoog en daalde heel snel. Waarschijnlijk vond je het op een gegeven moment niet meer interessant of moeilijk om te concentreren. Maar komt er nou echt iets verrassends uit, denk je? Of van bijvoorbeeld dat laatste schilderij was toch overduidelijk een ja. nepperd? Ik denk dat er wel verrassende resultaten uit kunnen komen. Omdat mensen zo divers zijn. En vooral ook verschillen tussen leeftijden en gemoedstoestand. Dus ik ben benieuwd. Hmm. Hoe komen jullie aan dat kiesjere schilderij met die kindjes? Dat hing misschien wel bij iemand aan de muur. Ik, ik gok een rommelmarkt, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen. <laughs> ik hoop niet dat ik iemand nu hiermee beledig. U hoorde Frederik Melman in gesprek met Sema Ceaușescu en Esther Kassant. Frank Kolen zit hier in de studio, hij is... Uh, Beeldend kunstenaar en doet mee aan dit project. Maar ook Agnes van den Berg, hoogleraar beleving en waardering van natuur en landschap. Uh, mevrouw van den Berg, jullie hebben met het onderzoek naar de beleving en waardering van natuur en landschap... dit eigenlijk al een beetje gedaan met de genezende en helende werking van de natuur. Ja, daar er wordt wel veel langer onderzoek naar gedaan dan naar de heilsamenwerking van kunst. Dat is, ook zo, dat is ook de reden, de manier waarop ik bij dit project betrokken ben geraakt... is omdat de, de initiatiefnemers gingen kijken... wat is er eigenlijk wetenschap, aan wetenschappelijk onderzoek gedaan... Naar, naar kunst en gezondheid. Dat was echt een heel klein beetje, was heel weinig. Maar ze kwamen heel snel op een vergelijkbaar vakgebiedje... en dat is dan mijn vakgebied, naar de, de, ja, de gezondheidseffecten van natuur. En daarin wordt ook heel veel gewerkt met afbeeldingen van natuur. En een afbeelding van natuur is... Dit weer heel dicht bij een kunstwerk. Want dat roepen ze ook al, Eeuwen, dat, dat uh, natuur helend werkt. Neem een boswandeling, uh, kijk eens naar de bergen en uh, zie eens hoe goed het werkt. Maar hoe onderzoek je dat? Neem je dan één groep die mag wel natuur zien... en de andere groep mag strikt geen natuur zien... en nog een groep die krijgt nep natuur te zien? Een beetje zelfs dat, maar dat laatste niet. Nep, nep, nep natuur, uh, iets, iets vergelijkbaar, wel, wel vaak niet alleen maar wel natuur en geen natuur, want dan kan het zeg maar alleen maar zijn dat er iets afleidends is en het maakt niet uit wat, dus daar kun je geen conclusies trekken over de inhoud van, van de stimulus die je aanbiedt. Je moet wel iets hebben wat uh, wat ook een soort interventie-ingreep is. Dus het wordt wel vaak iets, iets als een vergelijking genomen... maar dan meestal geen nep natuur, maar meestal... Uh, zo heel soms wel, zoiets als een... bijvoorbeeld in één experiment wat ze hadden gedaan... was uh, het, het uitzicht uit een raam laten, naar, naar mensen naar laten kijken... en ook van dit soort fysiologische metingen... als je het uh, uh, in een stukje hoorde uh, gedaan... En vervolgens hadden ze het raam afgeplakt en of, of, voor het raam een, een, een LCD-scherm gezet met een webcam erachter die dan de beelden achter het raam opnam en dan daarmee vergelijken. En dan kijken of dat uitmaakt, of je het direct ziet of dat je een afbeelding... Nou, dat dan komt dan een beetje ook in de buurt van zeg maar, placebo en echt en kunst. En, en dan, dan verder Maar goed, dat is een manier. Wat, wat bij natuur, uh, natuur uh, en gezondheid zo is, is dat je probeert om het op heel veel verschillende manieren te onderzoeken. En gelukkig is dat ook omdat we al langer bezig zijn. Hebben we nu experimenten, maar daarnaast hebben we ook uh, epidemieën. Biologisch onderzoek, dus grootschalige bevolkingsstudies, waarin je gewoon kijkt waar wonen mensen, hoe groeien kinderen op en wat heeft dat voor een gezondheidseffecten. Dus ja, in, naar mijn mening heb je gewoon een hele range van, van onderzoeksvormen nodig van, van heel erg uh, ge, ja, in, in een laboratorium. Tot en met in de echte wereld. En dan kun je misschien op een gegeven moment een klein beetje er iets over zeggen. Maar met epidemiologisch onderzoek, ja, de een die woont in de natuur, dat is vaak wat duurder dan het wonen ver van de natuur in een betonwijk. Hoe, hoe corrigeer je ja, voor dat soort effecten? Dat is het grote probleem van het epidem Ja, nou je kunt daarvoor corrigeren met statistische methoden. Want eigenlijk heel simpel, hoe je dat doet, is dat je kijkt binnen uh, groepen mensen met een vergelijkbare sociaal-economische status, met evenveel veel inkomen. Uh, bijvoorbeeld, dan kijk je of binnen die groep of je dan ook effecten ziet van dat is eigenlijk het basisidee van controleren. Of je dan nog steeds, als ze allemaal even, even veel geld hebben, of je dan en eigenlijk het liefst ook in dezelfde soort woningen wonen, of je dan nog steeds dat effect hebt van meer en minder natuur. En dat, dat komt uit al die studies. Uh, uh, ook als je daar heel goed voor controleert, blijft het effect bestaan. Maar uiteindelijk moet je naartoe, denk ik naar meer longitudinaal onderzoek, dat je mensen volgt over een langere periode en dat dan kun je al veel sneller causale uh, conclusies uh, trekken. En dat, dat begint nu te komen. Die studies moeten nog worden opgezet. Maar echt, echt, echt, echt oorzakelijke interpretaties van effecten. Dat kan alleen maar in het laboratorium met experimenten of he, met experimenteel onderzoek. Maar ja, dan heb je weer niet die echte wereld. Dan heb je weer niet die validiteit. Dus dat kent. Nou ja, het is, is een wetenschapsprogramma, moeilijk. dus dat is altijd moeilijk. Maar wat is natuur? Is een berg natuur? Is de zee natuur? Is een rivier natuur? Is een varen natuur? Is ja, maar... een bolle veld natuur? Ja, ga maar door. Wat mij betreft allemaal. Allemaal dus, natuur. Maar, <laughs> ja. maar ja, dan op een gegeven moment... Maar het moment. ligt er aan, aan vanuit welke perspectief jij deze vraag stelt. Als je dit, dit stelt vanuit een ecologisch perspectief... dan zal iemand een, een veel preciezere definitie hebben... van wat wel of geen natuur is. Dan ik ben, mijn achtergrond is psychologie. Ik bekijk naar van, wat, is, wat is natuur voor mensen wat betekent, hè, wat is. Wat, wat voor een beeld hebben zij erbij? En daar, alles wat je tot nu toe hebt gezegd past erin. En dat werkt dus... Uh, zelfs een foto van natuur werkt al helend. helend. Hele vergelijkbare reacties, wat we net ook in die kunst. Net als dat je ook op, op, op schilderijen en op kunstwerken reacties kan hebben. Heeft, hebben afbeeldingen, foto's van natuur ook. Uh, in ieder geval fysiologische reacties die. die, ja, die indicatief zijn voor. Uh, ja, positieve, rustgevende. Ik vind het goed nieuws, processen. want ik hoef dus alleen mijn screensaver te veranderen... en ik hoef tenminste niet naar dat kriebelende bos. Ja, precies. Dus voor, en, nou ja, ja, maar jij zou misschien nog wel het bos in kunnen. <laughs> maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die... en denk ik eigenlijk vooral ook aan oudere mensen... Die, die, die, en denk aan oudere mensen in verpleeghuizen... waar het, die, die veel toch binnen moeten zitten. En eh, moeilijk naar buiten kunnen. En ook ja, als je dan weet dat je alleen al door de natuur binnen te halen... of uit het raam te kijken, hoeft het, eh, hè, dan kun je ook al een deel van die positieve effecten bereiken. Er zit nu... natuurlijk ook een schaduwzijde aan... Want het ja. kan ook zo zijn dat je zegt van ja, nou goed, we hangen overal maar afbeeldingen op. En dan hebben we de echte natuur niet meer nodig. Dus dat is een, dan kom je bijna in een, een filosofische uh, Maar dan zijn we uitgekomen bij, uh, bij de kunst. Maar wat vindt u van dit onderzoek? Want het was voor jullie al heel moeilijk om het met natuur aan te tonen. Maar nu, nu gebeurt het soort gelijke onderzoek, maar dan met iets veel abstracters kunst. Maar wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het, ik vind het zelf een enorme... Uh, het is een, een iets grotere uitdaging, maar ik vind, ik vind het in ieder geval. Ik vind het ontzettend leuk dat dit, dit project nu. Uh, uh, en belangrijk dat dit project nu van start is gegaan. Omdat het ja, de aandacht vestigt op. op uh, uh, uh, ja, de kunst in het ziekenhuis en ook de functie van die kunst voor de bezoekers en de patiënten en het personeel. Dus dat, dat, dat vind ik er heel belangrijk aan. En wat ik leuk vind is dat er, he, dat, dat er een toets plaatsvindt aan de, aan de wetenschap, aan wat mensen zelf vinden. Dat is eigenlijk, er wordt veel te weinig gedaan. Kunst wordt opgehangen wordt met, met de beste bedoelingen. Misschien soms ook zelfs al om het gezonder en helender te maken. Maar er volgt heel, eigenlijk nauwelijks volgt er dan een toets van wat vinden mensen er nou eigenlijk van. Bent dat, u wel wat voor, voorbeelden tegengekomen van kunst in ziekenhuizen? Want de meeste ziekenhuizen die, die proberen daar wel iets mee te doen waarvan ik dacht: ja, volgens mij moet het niet zo. Uh, ik vind eigenlijk dat kunst in de meeste in, in bijna alle ziekenhuizen waar ik ben geweest, en ik kijk er al naar. Uh, sinds ik dat, het, maar, ja, sinds ik mijn onderzoek met afbeeldingen van natuur doe, is, ja, had ik heel erg in de beginjaren was al, waren al, al studies in ziekenhuizen, met ook met afbeeldingen van natuur. En ik dacht altijd, ja, daar kun je toch veel mee doen in een ziekenhuis. En als, het, als ik zelf in welk ziekenhuis dan ook maar kwam, dan zag ik altijd uh, allerlei kunstwerken voorbij komen. Van ik dacht, ja, ik vind dit toch niet heel erg geschikt voor een ziekenhuis. En ik denk dat daar twee. Um, ja, dat er twee principes zijn waar... Uh Dingen die je niet moet doen in een ziekenhuis. is, is dingen die. als je vanuit het perspectief van, de, hè, van, van het welzijn. van de patiënt kijkt, vooral. en het personeel. Is de, maar vooral de patiënt. is dat je niet. het moet niet dreigend zijn. en het moet niet ambigu zijn. Ja, en de meeste kunst die er hangt. is bijna altijd. En die is in ieder geval een beetje ambigu. <lacht> het, zet, hè, het zet mensen op het verkeerde benen. Maar je, je zou het ook kunnen zien als een soort. Uh, een onderzoek naar de staat van het cultuuronderwijs in Nederland. Hè? Ik bedoel, ik, ik hoorde van een onderzoek. waarin mensen. Uh, uitgesproken agressief reageren. Op, op abstract werk, bijvoorbeeld. En, en ja, heel een Dus één experiment van... afgebroken dat vond ik zo typisch. Want ja. dan kan je zeggen, nou dat kan niet zeggen over hoe een patiënt reageert op twee afbeeldingen. En dat gaat dan over helend of niet helend. Maar je kan ook zeggen, uh, het geeft aan dat de, dat de gemiddelde patiënt niet geïnteresseerd is in, in cultuur. Er zitten veel aspecten aan. Mijn tandarts die heeft een groot schilderij van een openstaande paardenbek boven de, boven de behandelstoel gehangen. Mooi doek, prachtig, <lacht> niks op tegen, maar... Ja. Nou ja, oké. Okay. Ik moest er even. Ja, dat over. is dus wat je <tie> heel aanbrennen. vaak ziet in, in, in, in, zeg maar in medische context. Is dat er vaak een soort. Ja, er wordt vaak een soort, ge, soort geïnspireerd op nou ja, de bloedsomloop, het gebit, de, de, de, de spieren. Dan zie je van kunst en dan zie je zo de huid eraf bij de helft van het lichaam. En dan heb je een kijkje. En wat jij net zegt. Wat, wat, wat Frank net zegt, is van ja. Is het dan misschien niet een bepaald soort publiek waar te komt, dat niet gewend is aan kunst. Ik denk dat ook mensen die wel in het dagelijks leven meer met kunst. Dat je toch in een andere mindset in een, in een ziekenhuis... of misschien ook wel bij een tandarts komt. En dat je in die mindset dat je minder kan hebben... Hmm. dat je minder open staat voor allerlei betekenissen... dan in het dagelijks leven. En ik, volgens mij gaan heel veel kunstcommissies... daar een beetje aan voorbij. Want je zit zelf niet in die mindset natuurlijk. En daarom vind ik het zo goed om het aan mensen te vragen. Het is een interessant onderzoek. We gaan uh, nog uitgebreid aandacht besteden aan de uitkomsten... als die er zijn. Voor dit moment dank... Frank Kolen, beeldend kunstenaar en Agnes van den Berg, hoogleraar beleving en waardering van natuur en landschap aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Nu is het tijd voor de kip en het ei in de rubriek post. Kunt u elke week terecht met een vraag, iets waar u mee rondloopt. Um, iets wat u zich heeft afgevraagd, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Labyrinthradio wpro.nl voor uw vragen. Aan de telefoon Ellen Rutte, student filosofie aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat is de vraag? Uh, mijn vraag is of een kuikentje dat net uit het ei komt... dezelfde voedingswaarde heeft als een ei. Omdat het een gesloten systeem is ongeveer, lijkt mij. Juist, een goede vraag. Was er nog een reden dat, je, dat je die vraag in je opkwam? Uh, nou, nee, ja, ik, kon, ik kon eigenlijk gewoon niet slapen. en om de Een van de redenen zat ik aan eieren te denken... omdat ik iets met eieren wilde koken de dag erop. En toen, toen vroeg ik me dat af. Ja, oké. Okay. Sander Laurens is kippenonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is uh, voedzamer? En wat bevatten ze evenveel voedingsstoffen? Een ei of het kuikentje dat net uit dat ei komt? Ja, oh, ik moet zeggen, ik vind het een hele leuke vraag. Ik ben uh, uh, ja, onderzoeker op Planveel Gezondheid bij, uh, bij Lifestyle Research. En in het verleden heb ik veel boerderijonderzoek gedaan. En dit was uh, eigenlijk uh, precies een van de vragen waar ik me toen mee bezig heb gehouden. En uh, uh, een ei wat zich, uh, ja, wat, wat zich ontwikkelt, wat een embryootje in ontwikkelt... Die, uh, die neemt zuurstof op en die, probeert een en die produceert een aantal afvalstoffen, CO2, water en warmte. En uh, dus een ei van bijvoorbeeld 60 gram, daar blijft uh, ongeveer 40 gram uh, een kuikentje over. Mm. En uh, tijdens het broedproces uh, ja, verliest het uh, ei zeg maar warmte. En uh, tegelijkertijd bouwt het uh, embryootje zeg maar, het lichaam op. Maar als het geboren wordt, dan is het dus een, uh, een stuk lichter en bevat het ook uh, ja, ongeveer... Uh, een derde minder uh, energie. En, en Dat botjes, is verloren gegaan in het broedproces. Juist, maar het heeft ook botjes die eet je niet. En het ei, dat eet je wel integraal zonder de, de schil. Maar het is dus ook geen gesloten systeem, begrijp ik het dan? Eigenlijk? Nee, want er, gaat, uh, er gaan uh, stoffen gaan erin en er gaan stoffen gaan, uh, gaan er weer uit. Oké. Okay. Maar de, uh. ja, de, kijk, de, de, de eiwitten en de vetten, die blijven natuurlijk wel in het. In, in het ei aanwezig. De vetten zitten zeg maar in, uh, in de dooier. En de eiwitten meer in het, uh, in het wit van het ei. En die eiwitten worden omgezet in groei. En daar heeft het, uh, heeft het uh, embryootje zeg maar, uh, energie voor nodig. En dat haalt ze uit, uh, uit de vetten. En wat is ja. gezonder? Wat, wat zou u meer aanbevelen? Uh, Gebraden kuikens of eieren? Nou, ik uh, houd het zelf lekker bij een eitje. Maar dat is een kwestie van smaak, neem ik aan. Ik heb om eerlijk te zijn, ik heb nog nooit een eendags kuikentje... Uh, gebakken, afgefrituurd en opgegeten. Dus ik zou het niet weten hoe het smaakt. Nee. En Rutte, dankjewel voor de vraag. En als je nog niet kan slapen, gewoon eten. Want volgens mij had je <lacht> honger. Zou, ja. En Sander Laurens, hartelijk dank voor het uh, beantwoorden van de vraag. Kippenonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. En als u ook een vraag heeft, Zometeen gaan we praten met Wim Kappers over de dood. Over 400 jaar tradities rond onze minst luidruchtige landgenoten. Maar eerst gaan we maar eens naar de begraafplaats. Ik loop nu terrein op van de begraafplaats Sint-Barbara in Amsterdam. De begraafplaats is al bijna 120 jaar oud. En wordt al drie generaties beheerd door de familie Degenkamp. Ik heb een afspraak met vader, moeder en dokter Degenkamp. En zij weten wel wat er in de loop van de tijd aan tradities rond dood en begraven veranderd is. Hallo, Hallo Jacqueline? Even benen. Ja, ik ben even aan de telefoon. Oké. Okay. Ja, stelt u zich even voor: Johan Degenkamp. Annie ah, Degenkamp. Jacqueline Degenkamp. Ja, in dit huis waar we zitten was mijn woonhuis. Ik ben hier mijn uh, derde jaar komen wonen. Mijn vader kreeg toen de opdracht om hier weer een groene oase van te maken. Dus... Maar u bent echt als kleinkind op de begraafplaats grootgebracht. Ja. Was u nooit bang? Want hier liggen wel dode mensen. Was u nooit bang? Nee, nee. Nooit, uh, nooit bang geweest. Ja, een hele prettige plek eigenlijk. Ja. spoorzoekertje doen en dat vond mijn vader dan minder. Want hij kwam er de volgende dag op de begraafplaats... en stonden er allemaal pijlen op de zandpaden getekend... Dus daar hadden we wel van geleerd. Dus we hadden gezegd, de laatste die moet dan meteen die pijlen wegvegen. 76 jaar doet familie Degenkamp, beheert hier de begraafplaats? Ja, ja en ja, bieden we onze dienst aan. Wat heeft u in de loop der tijd zien veranderen... als het gaat om tradities rond begraven bijvoorbeeld? De manier van, van, van uh, rouwen van toen en, en nu, dat, dat is... Nu is het tegenwoordig, weet uh, men vergekkigheid eigenlijk niet meer wat men soms moet doen. En ze lezen leest ook wel eens, het rouwen moet een feest zijn. Nou, ik heb daar dus moeite mee. Het is, er komt natuurlijk steeds meer bij. Uh, vroeger was het alleen maar koffie en cake en een broodje. Maar nu is er uh, wijn en, en de drankje erbij. En ja, van alles en nog wat. Ja, dat was vroeger allemaal niet. Uh, tegenwoordig biemenpresentatie. Uh... Uh, ja, live muziek uh, uh, of, of alleen een fotopresentatie of met geluid eronder. Of, dus dat, uh, dat verandert ook steeds meer. Ik heb een meegemaakt waar champagne bij was. Dat vond ik dat ik dacht van nou, dat kan niet. Maar je hebt ook, zoals bij een Surinaamse begrafenis... dat gaat op een hele leuke manier. En met veel gezang en, en, en die kist die heen en weer wordt gezwaaid. En waarvan we dan denken, oh, als dat me goed gaat, als ze hem niet laten schieten. Want dan knalt hij natuurlijk tegen de andere graaf aan. Uh, een scheepje aarde erop gooien was vroeger alleen deed de geestelijke. Uit stof zijn we gemaakt en het stof. Zult, en die stof zult gij wederkeren. Ja, nu is ze allemaal als symbool gegooid met een schip zand op. De Waar is dat keer. vandaan gekomen? Wie heeft dat verzonnen? Ik zou niet weten. Ik weet wel een, een oorzaak daarvan waarschijnlijk. Men heeft een heleboel symbolen, heeft men afgeschaft. En men zoekt weer naar symbolen om, om te uiten van respect naar de overledene, wat die betekent in, in deze wereld. Of mogelijk anderszins, ik uh, kan ook zeggen: ja, mogelijk niet met je gevoelens om kunnen gaan en uh, wat willen doen. Uh, Iedere begrafenis luiden wij de klok. Van, van mens, denk erom. Uh, maak het goed als je ruzie hebt. Of uh, gedenk de stervende. Want eens ben jij in de beurt. Dus ik kan even zo die klok aanzetten. Nou, lijkt me een goed idee. Ja, ga ik doen. Nou, dit is dan de klok van Barbara. En als de wind uh, mee zit, westenwind. dan hoort men dat helemaal uh, tot in de, ver in de Zwarte Frederik Melman in gesprek met Johan, Anna en Jacqueline Degenkamp van de begraafplaats Sint Barbara. We gaan het hebben over de dood. Wim Kappers is gepromoveerd op 400 jaar tradities rond leven en dood. Een lijvig uh, proefschrift verschenen uh, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Aan deze zijde van de dood. Nou, welkom uh, meneer Kappers. Ja, de dood. Ik, ik ben eigenlijk tegen, bedacht ik me. Ik, ik bedoel, ik vind het onrechtvaardig dat ik niet duizend jaar mag leven. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen in mijn omgeving ineens zomaar dood gingen. En uh, dat, vond ook, uh, dat vond ik ook heel onterecht. Dus uh, hoe, hoe denkt u eigenlijk over de dood? Ja, onterecht. Het gebeurt gewoon. En, uh, daar kun je boos op worden. Dat is een van de reacties, uh, voorstelbare reacties... Uh, wanneer iemand overlijdt, dat mensen boos zijn. Uh, zeker als het op uh, jonge leeftijd gebeurt. Iedereen denkt dat hij, uh, ja, wat zal het zijn, een man... gaat uh, huidige zwart, die zal zijn, 76 jaar. Vrouw wordt wat ouder in Nederland. Wat maar heeft u, heeft u speciaal iets met de dood? Want het is een beetje uh, uw werk geworden. U bent al jaren bezig met onderzoek naar de doodsrituelen rondom de dood, begrafenissen... Waarom? Ja, dat, dat is ooit een keer begonnen. In 1981 uh, ben, heb ik mijn eerste referaat over het onderwerp geschreven... in een kandidatencollege. En uh, ik heb op een doctoraalschriftje geschreven. Uiteindelijk is het uitgemond in een proefschrift... waar ik ook erg lang mee bezig ben geweest. Tussendoor van alles gedaan. Ook vaak uh, gerelateerd aan de dood. Um, ik heb wel eens gedacht, ik ga wat anders doen. Dat wil ik ook in de toekomst wel eens doen. Maar um, waar en, zit de fascinatie? Is de, is de dood uiteindelijk de spiegel van onze maatschappij? Dat zou je kunnen zeggen. Maar het is in ieder geval ook een onderwerp wat, wat, wat allerlei aspecten raakt. Bedoel, je hebt met, met religie te maken. Je hebt met politiek te maken, wetgeving op dat gebied. Je hebt met medische kennis op het gebied van de dood te maken. Je hebt met uh, financiële aspecten, met sociale aspecten, culturele aspecten... Het raakt eigenlijk alle uh, kanten van het leven. En dat, uh, dat uh, boeit mij enorm, ja. Toch is deze studie nooit eerder verschenen. Dat is eigenlijk merkwaardig. Dat nooit eerder een historicus uh, onze rituelen rondom de dood... Uh, de Nederlandse rituelen rondom de dood... Uh, tot een studie heeft verheven. <hijf> Ja, voor meer is dat het correct. Het heeft mij jarenlang verbaasd dat er weinig of geen wetenschappers zijn... die dit onderwerp onderzoeken in Nederland. Er zijn natuurlijk weer in het verleden wel andere mensen geweest. Henk Kok bijvoorbeeld, iemand met volkskundige belangstelling... die daar het nodig over heeft gepubliceerd. Maar dat, doe maar een, een professioneel opgeleide historici. Dat is vrijwel niet gebeurd. Dat is, dat is inderdaad merkwaardig. Er zijn tegenwoordig wel mensen met andere achtergronden antropologen bijvoorbeeld, psychologen die een studie maken van dit onderwerp. Maar vanuit het historisch perspectief is er in Nederland heel weinig aan gedaan. Laten we eens kijken naar de belangrijkste aspecten van het doodgaan... en hoe dat in de laatste 400 jaar is veranderd. Allereerst het doodgaan zelf. Het, het moment dat je het aardse tranendal verlaat. Vroeger kwam er dan een priester. Die, die moest dan aan je bed zitten. Ja. Dat is op een gegeven moment verdwenen. Waarom moest dat eigenlijk? Nou ja, het uh, idee was, en dan praten we eigenlijk over de, de middeleeuwen, waar dat de dominante verhaal was, zullen we maar zeggen. Uh, dat uh, als je doodging, dan, uh, dan werd je eigenlijk het eeuwige leven, de leven deelachtig. En uh, dan uh, moest er voor je zielheil bemiddeld worden. Ja, dus de priester kon dat doen, de, de gelovigen konden dat doen, door voor je zielheil te bidden. Als je uh, stierf, dan werd je in en rond de kerk begraven. Uh, uh, uh, daar was een reliek van een heilige aanwezig. En Die kon op je voor je ziel helpen middelen. Uh, het was gewijde grond. Ook dat was heel belangrijk. He, mensen die uh, niet in de gemeenschap van de kerk stierven, die werden niet in de, op een kerk opgegraven. Dan moet je aan denken aan geëxcommuniceerde. Aan misdadigers die dat dood, dood waren gebracht. Ongedoopte kinderen ook. Dus het was heel belangrijk dat je. Uh, binnen die gemeenschap van die stierf omdat je dan naar de hemel ging. En uh, dat is veranderd uh, zeg maar in de 16e eeuw, uh, ten tijde van de protestantse reformatie. Uh, de protestanten die hadden niets met dat bemiddeling voor de zielenheil. Dat gaf aanleiding tot allerlei uitwassen, de, denk maar aan de aflatenhandel, Dat is berucht en je kon je zielenheil kopen, door aflaten te kopen. Uh, ook die reliekvereering die, die liep uh, volgens de protestanten de gaat uit. Dus, uh, een heleboel Nederlanders zullen nog wel de, uit de geschiedenisboekjes De Beeldenstorm kennen. Uh, 1566. Alle beelden eruit. Altaren eruit. Uh, Zielel was volgens de protestanten een zaak van God alleen. Dus die nieuwe zauberheid gold ook? Voor de dood. Voor de dood, ja. Voor het sterven, voor de, de wijze van lijkbezorging. Uh, de, de, uh, dat was niet meer belangrijk. Alleen God besliste volgens de protestanten... besliste, geloof ik nog steeds, wie er in de hemel komt. Dat geldt ook voor de protestanten zelf, voor de gereformeerden. Je kon wel heel goed leven, een goed mens zijn... maar dan nog was je heel niet zeker. Dan zit er geen priester aan het bed. Nee. Uh, dan komt de dokter aan het bed. Op een gegeven ja. moment is het een gewoonte... dat de dokter de dood vaststelt, plechtig. Ja. ja. Waarom waarom gebeurde dat ineens? Nou ja, uh... Zeg maar, lange tijd hebben dus geestelijke, eerst priesters, later dominees bepaald... hoe je met de moet omgaan. In mijn boek zeg ik dan dat sinds de protestantse reformatie... en ook de katholieke reformatie trouwens... de katholieken hebben hun rituelen ook versoberd... er een soort rituele leegte is ontstaan. Tegelijkertijd zie je dat medici steeds meer grip krijgen op die dood... omdat ze bijvoorbeeld vanaf de 16e eeuw steeds meer vaker toestemming krijgen... om lijken te gaan ontleden. Dan zien ze dus hoe een, lijk, of een menselijk lichaam van binnen eruit ziet. Ook hoe een menselijk lichaam... Functioneert. en ze gaan ontdekken dat er een hart uh, in zit... en dat een hart eigenlijk een soort pomp is die het bloed rondpompt. Dat zijn hele belangrijke ontdekkingen. En ze komen er op een gegeven moment ook achter... dat het heel moeilijk is om te constateren wanneer iemand eigenlijk dood is. Dat was voor in de religieuze volkscultuur ook al wel zo. Ik bedoel, er gaan allerlei verhalen ronden dat, uh, dat als iemand dood is... dan kan hij nog rondzweven, de geest. En pas als het lichaam helemaal ontbonden is, dan is iemand echt dood. Maar vanuit medisch perspectief gezien kwam het erachter... van het is heel moeilijk om te zeggen, van nu leeft iemand nog... Nu is iemand dood. Dus in de 18e eeuw kwam het idee op van, van de angst voor schijndood. He, je zou wel eens levend begraven kunnen worden. En medici zeiden van nou, dat, is, dat kan niet. We moeten, wij willen mensen beter maken. We willen mensen niet voortijdig aan hun eind laten komen. Dan moet er een criterium worden vastgesteld. Uh, wanneer, zodat je weet, zeker weet dat iemand dood is. En dat idee was vanaf 1740. Dat heeft de Deense arts Winslof bedacht. Dat is de lijklucht. Wanneer je kunt ruiken, dat de ontbinding begonnen is, dan weet je zeker dat iemand dood is. Dan moet dat, je dus duurt, dat duurt nog wel eventjes. Dan moet je iemand een paar dagen boven de grond laten staan. En daar kwamen en dus bijvoorbeeld schijndodehuizen werden gebouwd. En uh, die huizen, daar die, uh, werd iemand opgebouwd. Als iemand het tekenen van leven gaf, dan kon je een arts bij roepen... en die kon de levensgeesten, zoals dat genoemd werd, verder proberen op te wekken. Eerst was het ritueel dat het raam open moest, dat de ziel weg ja. kon. En later werd het juist het ritueel dat de gordijnen dicht moesten... omwille van de privacy. Is dat een, een, een mooi symbool van de verburgelijking van de dood? Ja, dat kun je zeggen. Dat, uh, er zijn, heel veel, uh, er zijn twee uh, groepen die uh, zeg maar, uh, gestalt hebben gegeven, vorm hebben gegeven... aan de circularisering van de funeraire cultuur... zoals ik dat in mijn uh, titel van mijn boek noem. Dat zijn de, dat is de medici die uh, dat, dat moment van sterf hebben gepreciseerd. En uh, dat heeft ook de, niet alleen met het moment van sterf te maken... maar ook met de plaats van lijkbezorging. De hele hygiënistische beweging is ook... Komt voort uit medische dag te goed. en Daarnaast is de burgerij zelf, waar natuurlijk de medici ook toe behoorden, dat uh, die uh, vorm hebben gegeven aan een seculiere vorm uh, van de dood. En dus ook bepaalde uh, ja, beschavingsrituelen rondom sterven en, ja. en begraven en dat soort uh, dingen. Dan moet je het op een gegeven moment gaan begraven. Hè? Ja. Vroeger gebeurde dat bij de kerk. Ja. Waarom eigenlijk bij de kerk? Omdat mensen daar toch naartoe moesten? Of... Nee, dat, uh, dat is ontstaan uh, in dit, eigenlijk al in de tijden van de Ro het Romeinse Rijk. Het uh, christendom kwam op uh, na het jaar nul natuurlijk. Uh, uh, nou, Daar moesten de Romeinse keizer niks van hebben, want er is maar één uh, een keizer had een goddelijke status. Nou ja, als er een of andere uh, J jood uit Palestina zegt, ik ben god, dan dat, dat, dat kon niet. Dus iedereen die dat geloofde die, en, en dat niet afzwoer, die werd uh, gedood, martelaar gemaakt. Die martelaren werden begraven in de catacomben buiten Rome bijvoorbeeld, en mensen de christen die stierven die wilden graag bij die martelaar begraven worden. Dus er ontstond een soort grafcultus, zullen we maar zeggen. En toen in 313 na Christus de christenvervolgingen stopten... toen zijn er op die graven van die martelaren kerken gebouwd, basilieken. En weer een honderd jaar later begon de invallend Romeinse Rijk. En toen liepen die relieke gevaar, die graven, die martelaren... en toen zijn die graven in de stad gebracht... In veiligheid gebracht. En vervolgens begon men ook niet meer buiten de kom te begraven, maar binnen de boude kom. Omdat dat, men wilde nog steeds bij die relieken van die martelaren liggen. En dat is de oorsprong van het feit dat men binnen de bouwde kom is begraven. Bij de grond. En die grond is maar gaan wijden. Relieken lagen daar begraven. Dus, en dat is eigenlijk een heel bijzonder. Omdat, in, in, zeg maar, als je in de, in de beschaving als zodanig kijkt, bij de Joden, bij de, bij de, in het Romeinse Rijk, overal werd buiten de kom begraven. Ook in de Lage Landen bijvoorbeeld. En maar juist om die. Die, omdat er zo belang werd gehecht aan die relieke cultus en de, de, in het veiligheid brengen van die relieken... is men binnen de, bouw de kom in steden en dorpen gaan begraven. We hebben nu al genoemd de medicalisering, de verburgerlijking ja. van de dood, ja. um, de, de maatschappelijke rituelen. Maar dan, ja, op een gegeven moment komen we bij toch ook het wegbannen van de dood. Er ja. zijn ook ontwikkelingen die de dood buiten de samenleving plaatsen. Je, je sterft in het ziekenhuis en je wordt buiten de stad begraven. Ja. Niemand mag het lijk zien. We stoppen ja. het weg. Of, of is die ontwikkeling alweer voorbij? Nou, die is alweer voorbij. Uh, kijk, de, de medicalisering van de dood heeft zeker ook tot een soort afstand ten opzichte van de dood geleid. Want uh, uh, de medici hebben er ook toe, uh, toe bijgedragen dat gedachte goed dat men buitenbouw de kom is gaan begraven. En Niet meer in en rond de kerk. Want die uh, lijken, die, die, uh, die lieten smetstoffen los, zoals dat heette, miasma's. En uh, dat was een gevaar voor de kerkgangers en de omwonenden van de kerk en de kerkhoven. Dus zij, je, uh, je moet buitenbouw de kom gaan begraven, op begraafplaatsen. Nou, dat is ook gebeurd. Maar dan plaats je de dood weer letterlijk buiten de samenleving. En ja, dat heeft ook met de modernisering van de samenleving te maken. Doordat mensen uh, steeds mobieler worden. Er steeds minder bezoeken. En dan praat je dus over de uh, ja. te groot deel van de 20e eeuw. En dan komen we bij, uh, bij het heden met condoleancesregisters mm. En, uh, en alle, alle rare rituelen zoals champagne bij, ja. bij het graf wat we net hoorden. Heeft, heeft u daar een mening over? Of denkt u nog van ja, ach het verandert nou eenmaal. Nou, nou goed, als, als, als, als onderzoeker heb ik daar geen mening over. Ik, alleen als ik, toen ik de reportage hoorde, kan ik wel zeggen van ja, kijk, men zegt van uh, champagne kan niet. U, uh, uh, men wil niet weten hoe overdadig vroeger de rouwmaaltijden konden zijn. Die werden ook als een groot gevaar voor de openbare orde gezien. En dat is dus... Uh, dus wel in die zin is er niets nieuws onder de zon, zullen we maar zeggen. Ik zou zeggen wel champagne. Je moet het leven ook vieren. Wim Kappers, dank u wel, historicus aan de Vrije Universiteit. En het proefschrift komt ook uit in een handelseditie aan deze zijde van de dood. En dan nog even dit. We zijn op zoek naar rekenhaters voor ons groot nationaal rekenonderzoek. Bent u iemand die helemaal niet van rekenen houdt? Die eh, altijd hoopt dat de winkelier het wisselgeld goed heeft geteld? Bent u iemand die veel te veel tuintegels koopt en de hele straat wel zou kunnen plaveien? Labyrinthradio.nl Dit was het voor vanavond. Dank voor het luisteren. Nog een hele fijne avond.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 Twee Morgenavond tussen acht en half negen vanuit Utrecht. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zakelijk Nederland moet meer ruimte krijgen... om efficiënter en succesvoller te ondernemen. Meer ruimte nodig? De Fiat Scudo Actual is efficiënt qua ruimte en prijs. Nu voor 12.995 euro, inclusief airco en 2,9% financiering. Fiat Professional.